Ik ben er zeker van dat Van Dorpen van alles verzwegen heeft. Ja? Al was het maar omdat die secretaresse van hem, die Mia Bonheure, precies zorders had gekregen om niks meer tegen mij te zeggen toen ik wegging. Tegen heeft zij u dat assortiment vis meegegeven? Nee, nee. Dat heeft Van Dorpen door een van zijn ploegbazen laten klaarmaken voor mij. Amai. Oh, Amai. Zitten er Normandische tongfilets bij? ja. Ik vraag aan u Veerle dat ze dat in de bedrijfskantine gaat klaarmaken. Dan kunnen we daarna een lekker potje vrijen. Oh Jammer, we hebben hier geen bedrijfskantine, Pieter. Ja, nou, ik weet het. En daarbij geen omkoperij en zeker niet met diepvries. Hop, in de van... Die knieën. Ja, maar Pieter, dat is de man voor de papierversnipperaar. Doe het daar terug uit. Kom, straks begint dat te stinken. Ja, daar zullen nog wel andere dossiers in zitten zeker, met een reukje. Oh, zeg. Allee, om dat Ja, oh, Sorry, Jan. Je zult het er zelf moeten uitvissen. Oh, zeg. Je gaat die ik niet toch laten verzorgen, hè, Pieter? Is die nog meer opgezwollen, mag ik in... Ja, laat maar, schatje, laat maar. Allee, hier. Neem maar terug mee. Deponeer die maar ergens beneden. Of misschien wil de portier die wel hebben. Bo, wanneer gaat jij Filip van Dorpen zijn spullen bekijken? Dat doe ik vanavond nog. Oh. Ik heb zomers en vier's al gestuurd om de boel daar te inventariseren. Anneke, geloof mij niet. Hè? Maar hier beginnen nu toch verdacht veel lijnen samen te komen. Pieter, Brugge is niet zo groot. En West-Vlaanderen ook niet. Dat de captains of industrie elkaar hier persoonlijk kennen... dat is toch niet zo raar. Oh, captains of industrie. Uw woordenschat gaat er ook op vooruit, Nog oh, met een andere <laughs> Zie maar dat je gauw met bewijzen komt... dat de dood van de meijer geen zelfmoord is. Want anders zal ik dat dossier moeten klasseren. Er is al genoeg juridische achterstand. In elk geval, ik stel voor dat jij je nu maar concentreert... op die moord op Van Dorpen Junior. Wat we dan met de meijer gaan doen... zullen we wel zien van zodra er nieuwe gegevens opduiken. Oeh, die zullen er rap genoeg opduiken, schatje. Let op mijn woorden. Ik ga direct zijn studio in de Zilverstraat eens bezoeken, zie. Uh, gaan wij eerst iets kleins eten? Ach, dat zal niet gaan. Ik heb al afgesproken om met iemand anders te gaan lunchen. Met Martin Sales. Hmm, met Martin Salas dan nog? Ah, Pieter. Ja. We dachten al dat hij niet meer zou komen. Waar heeft het gesprek met Van Dorpen opgeleverd? Een paar heel interessante dingen. Och, jongens, oei, oei. die knieën. Wat is het Bruinogen? <laughs> Hoe vind je mij, commissaris? We hebben een grote lookie met. Als je er een wilt voor je kinderen, daar liggen er hier nog, ze. Er zijn zelfs cookie lookie puzzels. Ja, we zijn hier niet om te spelen, Bruinogen. Zet dat maar op van uw kop. Zie dat er antrakspoeder in zit. Een goed familiaar ja. gezegd, hoor. Dus Guido, al iets bijzonders gezien. Niet bepaald, nee. Je ziet het zelf, hè. Kraaknet, geen stofje op de grond, spaarzaam meubels. Het zijn wel dure meubels. Pure design. Ja, en hij zou zijn kleren een keer moeten zien, commissaris. Dat is ook pure design, hè. Nou, Welke deed hij hier precies niet? Nee, maar daar had hij zijn kantoor voor, hè. Er staan wel een paar mappen met tekeningen in die kasten daar... en in de schuiven liggen een paar gadgets... Dingen die hij ontworpen heeft voor reclamecampagnes. Ja, zoals dat hier. De bank van West-Vlaanderen. Je kunt dat ook net doen, plooi. Hoe gevonden? Hè? Uh, had hij hier een parkeerplaats voor zijn Jaguar? Ah, nee, commissaris. Die liet hij blijkbaar altijd staan in de garage van Bernard zijn partners op de, op de Spiererij. Tja, hier staat geen telefoon. Nou, als is niet zo vreemd, hè? Hij klopte lange uren op zijn werk en hij had een GSM. Heel wat mensen doen het tegenwoordig zonder vast toestel, hè, Pieter? Ja, tuurlijk. Zeg, en voordat je het vraagt, commissaris... ...er is nog altijd geen nieuws over die GSM... ...die we bij zijn lijk gevonden hebben, nee? God weet, was het eindelijk de zijn wel. Ja, daar zegt je zoiets. Goed, jongens, uh, neem mee wat je interessant vindt... ...voor He. ons onderzoek. Laat de boel hier verzegelen... ...en ga dan maar eens een kijkje nemen op zijn bureau. Ik ja. moet dringend weg. waar ga je naartoe? Eerst naar de dokter... ...en dan stap ik naar de pers. hè? naar de pers? ja. Om een beklacht te doen over de ongehoorde brutaliteit van onze regionale politie, Bruinogen. Ja maar, zie maar dat je commissaris Laurijs niet tegenkomt, hè. Of je zit zonder knieën. Bruinogen, dat was een grapje, hè. Rustig, dokter, rustig. een beetje op je tandenbeuten, hè, commissaris. Zijn content dat je geen voetballer zit. Die maken dit soort toestanden geregeld mee ja, Zij liever dan ik Gaat die knieën ooit nog wel in orde komen, dokter? Die zult gewoon een paar maanden blijven voelen In uw plaats zou ik voorlopig maar voorzichtig zijn Geen al te bruske bewegingen Ja maar, shush. komt het is zo voorbij En zeker geen vuistgevechten Ik zal mijn best doen Allee, voilà Zijt er vanaf Geef u cijfers wel een folderje mee. Met oefeningen die je kunt doen. Want uh, dat knietje moet natuurlijk soepel blijven. Ja. Ze helemaal niet meer gebruiken. Dat is compleet verkeerd. Ja, bedankt. Ja, je bent inderdaad een heel grote fan van misdaadliteratuur, zo te zien. <laughs> huh? Je hebt zelfs pockets hier in uw praktijk staan. Ja, ik heb boven ergens nog plaats, commissaris. Zee, ik schrijf hier nog even een, een goede pijnstiller voor. Is het goed? Zeg, apropos, hebt u nog nagedacht over mijn theorie? Over die huurmoordenaar. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, in dat verband, dokter. U vertelde mij gisteren dat uh -huh. vader en zoon van Dorpen niet zo goed overeenkwamen. Dat Filip zijn pa veel verdriet heeft aangedaan. Ja, heb je dat zo gezegd? Ja, er waren wrijvingen tussen hen. Nee, ja, zoals je die in de beste families hebt, zeker. Nee? U liet ook verstaan dat Filip min of meer tegen zijn hoesting getrouwd is. <laughs> tegen zijn hoesting, dat was misschien wat te sterk uitgedrukt. Hè? Kom, laat ons zeggen. Als het aan Philippe gelegen had, dan was hij zeker nog niet getrouwd. Dat is wel waar, ja, maar... Commissaris, je moet de mentaliteit van mensen als mijn schoonbroer juist kunnen inschatten. Kijk, voor iemand gelijk Jacques van Dorpen gaat de zaak voor alles, heen. En Philippe zijn capriolen, wel, ja, die waren niet bepaald goede reclame voor zijn zaak. Nou, ah, voilà. Hier, je voorschrift. Ja, dat, u, uh, dat huwelijk was dus beter voor de zaak. Hoe bedoelt je weet je aan wie dat je mij nu toe denken commissaris eh? aan inspecteur Morse ja ja ja die heeft er ook zo zijn handje van weg om met een uitgestreken gezicht door te bomen over iets dat zijn aandacht getrokken heeft ja oké okay. ik weet waar dat probleem zit bij Ines Salens eh? Eh? Ja, vertel voor dokter maar nu heb je me pas echt nieuwsgierig gemaakt ja ik weet het, ik zou geen goede misdadiger zijn ik zeg blijkbaar meer dan ik zou willen zijn commissaris op. Jij denkt toch niet dat Sjaak een huwelijk voor zijn zoon gearrangeerd heeft? He? Omdat zijn bedrijf daar voordeel uit kan halen. Ofwel? He, kom aan, zeg. We leven niet meer in 1880, hè? Roger? Godverdomme, mens... Je weet dat ik er niet tegen kan dat je me zo doet verschieten. Wat is het? Wat moet je hebben? Oh, God, zijn er we weer met je porno-boekjes bezig, ja? Welke porno-boekjes? Die boekjes die je altijd verstopt in die groene map, Roger. Die mappen waarop Burgemeester Moon staat. Jij moet uit mijn papieren blijven. Oh, gij. doe niet zo belachelijk wou. Alleen maar weten of dat je vanavond thuis blijft eten of niet. Maar Roger, Menschhart. Ah, meneer, uh, momentje. Zijn we nu bijna weg, ja? Mag het weer niet horen, zeker. Gerda uit mijn bureau. Blijf je nu eten, of niet? Nee. En doe de deur dicht achter u gat. Sorry, Christian, ik luister. Een vergadering? Ja, natuurlijk wil ik komen. Wanneer is die? Vanavond al? Dat gaat niet. Nee, ik heb nog iets dringends af te werken. Nee, nee, voor de burgemeester. Morgen? Geen probleem, dat is genoteerd. Tot dan, hè, Christian. Ja. Nou, natuurlijk heb ik hem. Tamelijk goed zelfs. Ik bedoel, hij is de beste vriend van mijn schoonbroer. Ik meen begrepen te hebben dat die vriendschap de laatste tijd wat bekoeld is. Ah ja, ja dat is zo. Vanwege dat reclamebedrijf dat Filip zo nodig moest starten. en Een eerlijke concurrentie voor Christian waarschijnlijk. Oh. Of dat Christian daar veel last van had, dat durf ik te betwijfelen, commissaris. Ik bedoel, Bernard's en Partners is geen klein bedrijfje, nee. Dat heeft internationale allures, hè? Christian Bernhardt is onlangs zelfs aangezocht... om de Noord-Europese tak te leiden... van een grote Amerikaanse reclamefirma. Nou, ik ben nu wel even de naam van die firma kwijt... maar, maar ze hebben hun hoofdzetel in Frankfurt, dacht ik. In Frankfurt? Ja, ja, ja. Ah. Maar Philips' activiteiten waren dus niet bepaald... een bedreiging voor Bernhardt zijn partners. Oh, nee. Van geen kanten. Iets anders. Na het schijnt maakt Sea Village nauwelijks winst, dokter... Maar heb je dat in godsnaam gehoord, commissaris? iets: geen winst maken? <lacht> Allee, laat ons hopen dat dat niet waar is. Ik heb een niet onaardig pakketje aandelen in dat bedrijf.